en een moeilijk lijf, maar nu is het gewoon lekker bij Marianen, Marianne, Marianne zo'n meisje dat alleen stond op een feest Marianen, Marianne, ik wilde dat ik aardig was geweest Marianen, Marianne, Marianne zo'n meisje dat alleen stond op een feest Marianen, Marianne, ik wilde